Try it.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 In de Amerikaanse staat Connecticut heeft zich een grote explosie voorgedaan in een energiecentrale. Daarbij zijn zeker twee doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. De gascentrale staat in de stad Middletown en er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. In Oekraïne sluiten rond deze tijd de stembureaus voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. De exit polls en eerste uitslagen worden de komende uren verwacht. De strijd gaat tussen de huidige premier Timoshenko en de pro-Russische oppositieleider Yanukovych. In de peilingen had Yanukovych de laatste dagen een voorsprong, maar analisten voorspellen een nek aan nek race. Zo'n 36 miljoen Oekraïners mochten hun stem uitbrengen en de winnaar volgt president Yushchenko op, die in 2004 aan de macht kwam na de Oranje Revolutie. President Karzai van Afghanistan overweegt om in zijn land de dienstplicht weer in te voeren. Hij denkt dat de opbouw van een leger op die manier sneller voltooid kan zijn. Hij kwam op het idee, met het idee op een veiligheidsconferentie in München. Volgens Karzai moet het leger over vijf jaar zonder buitenlandse hulp kunnen draaien. En Afghanistan heeft dan alleen nog ondersteuning nodig om het terrorisme te bestrijden, zei de Afghaanse president. In Zwitserland is een skier na 17 uur levend onder een berg sneeuw vandaan gehaald. De 21-jarige Zwitser werd gisteren in Wallis overvallen door een lawine. Hij werd bedolven onder een halve meter sneeuw en kon 17 uur overleven dankzij een ingesloten luchtbel. Voor ons hulpverleners was de man alleen een beetje onderkoeld. Ze spreken van een wonder dat hij verder niets mankeert. In de eredivisie heeft Ajax de topper tegen Twente gewonnen. In de arena werd het 3-0 voor de Amsterdammers door doelpunten van De Zeeuw, Pantelic en Rommedaal. Het is dit seizoen de eerste competitienederlaag voor Twente. En dat staat nog steeds tweede op drie punten van koploper PSV en Ajax staat derde, zes punten achter Twente. De andere uitslagen van vandaag Feyenoord AZ 1-2, RKC NEC 0-1 en VVV Vitesse 2-0.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 again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 ja, dingetjes bijvullen. Nou ja, dat soort dingen. Dus kattenbakken uh... schone, maar goed. bedoel, dat is natuurlijk wel vreselijk goed doel. En de beestjes die kijken je lief aan. Sommige kom je ook kopjes geven en zo. Dat is echt uh, wel leuk. Ja, zeker. Ja, het zijn over het algemeen allemaal leuke beesten. Ja, het zit er natuurlijk wat bangen bij, maar dat is dan weer een uitdaging om die gezellig te krijgen. Jullie hebben hier honden, katten en konijnen. Ja, inderdaad. Skies Her name She's sexy See her.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 ja, dat gaat. Uh, iedereen kan hierheen bellen om een reservering te maken. En zolang wij plek hebben, mag iedereen komen. Ja, want dit uh, programma wordt iets later uitgezonden. Ik denk dat we dan alweer bijna in de herfstvakantie zitten. Dus altijd gewoon even bellen hoor, naar het uh, dierentuinhuis. Ja, zeker. Uh, de kindervakantie zitten we altijd heel snel heel erg vol. Maar buiten die tijd hebben we eigenlijk altijd wel plekjes vrij. Voor weekendmensen en zo. Wat uh, kost dat zo'n beetje per dag?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 To the Middle East, where the war is never seen a cease. Peace. On Earth, goodwill to all men. Yeah. Words yeah. often said, yeah. but really.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 Nee, inderdaad. Maar goed, het zijn hele lieve dierenartsen, dus uh, die doen ook hun best. Ja.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 Take me flawless, may absolutely flawless may be Maybe tonight, tonight Take flawless, but be it's not perfection be Beautiful, flawless, absolutely flawless And it's in no in good waiting by the wind It takes, and it's no good. Let's see.